9 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De man die vorige week met een auto een basisschool in Grotebroek binnenreed, wordt door het OM onder meer beschuldigd van poging tot moord. Verder wordt hij verdacht van vernieling en bedreiging. De man is vader van een van de leerlingen van de school. Hij zou door de school zijn binnengereden omdat hij kwaad was... omdat zijn zoon en het beste vriendje van zijn zoon niet meer bij elkaar in de klas zouden komen. Hij reed met zijn auto zo'n 20 meter naar binnen. Er waren toen tientallen mensen in het gebouw. Niemand raakte gewond, wel was er schade. Zeker 5500 ondernemers hebben zich meteen vandaag al gemeld... voor de tweede ronde van de zogeheten NOW-regeling. De overheid betaalt tot september maximaal 90% van het loon van het personeel... als een bedrijf door de coronacrisis minstens een vijfde van de omzet is kwijtgeraakt. Van de eerste NOW-ronde maakten 140.000 bedrijven gebruik. De verwachting is dat dat er deze ronde minder zullen zijn. Een jonge boer is opgepakt voor poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag omdat hij gisteren bij een protest op Eindhoven Airport... met een trekker zou zijn ingereden op de Mairechaussee. De Mairechaussee kon net op tijd wegspringen... voor de jongen van 17 en zijn trekker. Hij was op de luchthaven om met andere boeren actie te voeren... tegen de stikstofmaatregelen. De Amerikaanse countryzanger Charlie Daniels is overleden. Charlie Daniels was in Nederland vooral bekend van de hit The Devil Went Down to Georgia. De zanger, violist en gitarist werd in 2016 opgenomen in de galerij van de Country Music Hall of Fame. Hij wordt gezien als pionier die geluid uit de Southern Rock introduceerde in de reguliere countrymuziek. Met zijn vijfkoppige Charlie Daniels Band gaf hij jarenlang soms wel 250 optredens per jaar.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 Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl slash coronavirus. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee. Zandvoort een zomerhit. Die Rolf Heeser die zat uh, een paar weken geleden bij uh, collega Willem de Waard van Zwaardvis in de uitzending. En vertelde eigenlijk over het feit dat, ja, dat dat hele verhaal van Lemman een beetje over dat hoofd wordt gezien. En toen ik dat hoorde, dat nummer, toen dacht ik van nou, dat is wel heel gewaagd dat uh, heel veel platforms en uh, bijvoorbeeld uh, de media sowieso het uh, laten liggen. Wij niet, dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, Zwaardvis uh, wordt elke zaterdag tussen 12 en 2 uitgezonden uh, bij Radio Kapelle. En wij zitten dan op de donderdagavond tussen 8 en 10. Uh, maar Ralf Heesen is een van uh, de mensen achter Lemon. Ja, en uh, dat zit, er zitten allerlei invloeden in uh, die ook in de Engelse popmuziek uh, duidelijk uh, te horen zijn. En daar is, hij, uh, ja, daar is hij mee aan de haal gegaan. En daar heeft hij een eigen geluid mee uh, weten te maken. En dat klinkt zo vet dat je daar uh, zelfs een uur mee kan openen. Love can take your places van Lemon. En uh, dat is meteen ook uh, het begin van uur 2 op deze donderdagavond 2 juli. Uh, waarin uh, ook weer hier het Haagse geweld van... Cuckoo met Broken Matches is te horen. Een single die nog uitgesteld is... omdat de platenmaatschappij een beetje moeilijk loopt te doen. Nou, wij draaien hem alvast. Second chances, it. it's not The devil in a bad black suit Love is mad as sweet in the eye of the beholder Everything depending on the voice on your shoulder Hated it, fake shit, creep because it's over Baby, nothing ever lasts on this crazy roller Yeah, yeah, yeah Yeah, cause the devil in a bad black suit And I ride it till you make it, don't I ride it Are the ones that fall and get up back up till they fall again? This fucking rollercoaster is a lemonsk Fuck. Dat de is ja, een heel kort nummer, maar wel heel erg fijn. Dat geldt voor meerdere nummers de laatste tijd. Er zit er straks een van 5,5 en minuut, maar die is ook al wat ouder. Die is ergens volgens mij in 2019 uitgebracht. Zeg ik dat goed? Nee, 2018 zelfs. Um, maar goed, dat gaan we straks horen. Um, daarvoor horen we Kukku met Broken Matches. Uh, dat is eigenlijk de opmaat naar een EP. Maar of die EP uh, nog binnen afzienbare tijd uh, gaat komen... Nou, ik denk het wel, dat wel. Maar er is wat uh, vertraging en wat kinken in de kabel uh, opgekomen. Heeft uh, met een distributeur uh, te maken. Niet met een platenmaatschappij, met een distributeur... die een beetje lastig loopt te doen... En daar hebben die mensen van Koekoe een beetje last van. En wij zijn dan brutaal om dan gewoon toch de single te draaien. Ik denk dat dat inmiddels wel een beetje opgelost is. Want ja, kijk, we hebben Ruben van Koekoe. Hadden we een aantal weken geleden hier in de uitzending. Die dat hele verhaal heeft verteld. En dat was, oh ja, eigenlijk bijna uh, toch wel het schaamrood op je kaken krijgen. Maar goed, dat maakt niet uit. Hetzelfde geldt ook voor Joan van Penthouse. Die hebben we ook gesproken. Dat is weer een band hier uit de buurt. Uit Haalem. En dat nummer, dat heet I'm Not Your Bunny Honey. Komen, maar dan wel in een wat, uh, ah, in een wat uitgekleed uh, versie. Want uh, we hadden uh, met de Operation Hurricane hier met de drieën in uh, deze studio gaan krijgen in tijden van het zeeword. Dat lijkt uh, ons niet erg uh, verantwoord. Maar Juriaan, die komt. Uh, Eind deze maand, dat is over vier weken... dan komt hij hier langs en dan gaat hij een aantal nummers spelen. En dat heeft ook weer te maken dat er van Operation Hurricane... een aantal nieuwe nummers in augustus gaat verschijnen. Dus dat heeft een reden waarom wij hem hier gevraagd hebben. En dan komt er nog wat bij. Maar dat zal je de komende weken wat, wat meer over gaan horen. Want er zit iets aan te komen waar wij eigenlijk best wel blij mee zijn... bij Alternative FM. Dus wat dat gaat... Is het een beetje lastig om elkaar op, uh, op elkaar te houden. Maar. Dat zal zich de komende weken wel uh, gaan ontvouwen. Er is nog iets wat uh, heel erg uh, leuk is. En daar hou ik ook nog eventjes. Uh, nou ja, daar kan ik al iets over vertellen. In de zin dat. De burgervader hier gaat komen. En dat heeft alles te maken omdat hij zelf ook een liefhebber is van het alternatieve genre. Ik heb het over David Molenburg, de burgemeester van dit dorp. Heeft toch nogal een afwijkende muziek smaak, Maar goed, daar zal vast en zeker ook dit nummer voorbij komen. Want het is de bedoeling dat David en ik ervoor willen gaan zorgen dat dat een gedenkwaardige uitzending gaat worden voor een alternatieve VM. We willen namelijk zo weinig mogelijk luisteraars overhouden. Nou, of dat gaat lukken, dat weten we niet. Ik weet wel dat ik deze zondag nog een keer ga draaien. Dat, uh, dan weet je dat alvast. Het is gewoon erg leuk om te kijken of het ook echt werkt. Black Operator met Desolation Blues. Dus is weer heel erg leuk. Van meneer Verdolterschot. Dan denk je... Hé, hey, er staat nog een minuut. Maar mooi niet. Uh, Pornstar was dat uh, van Nemesis, De winnaars van de Robbac. Daar wordt in het uh, jaartal 2017-2018. En daar doteert dus ook deze EP van. En dit was een van uh, de nummers... Uh, die toen vooruitgeschoven uh, werd... Uh, om in ieder geval het, uh, de achterban... een beetje tevreden te stellen. Daarvoor de Desolation Blues... van Black Operator. Nou, die zit er al een hele tijd in. Vanaf het moment dat we bezig waren met de thuismakersessies... tot en met nu zit hij eigenlijk bijna... nou eigenlijk, sterker nog... gewoon onafgebroken in de speellijsten van deze uitzending. Geldt niet voor deze jongens van Kendall ook deelnemers van de Rob Agda woord en zelfs van het afgelopen seizoen. Ze hebben ook een single uitgebracht. Eh, gewoon recht toe aan en recht toe rock'n'roll. Liar heet het nummer. Hoofs heet de band. En in hun vorig leven... hadden ze nogal eens een deelname afgedwongen... bij de Rob Hacknauwoord. Uh, inmiddels is die band dus gewoon helemaal veranderd. Uh, maar de bandleden zijn nog altijd... Het, uh, tenminste, uh, de naam is veranderd. Want de bandleden zijn nog steeds hetzelfde gebleven. Of we ze hier uh, ook nog eens een keer gaan aantreffen... ik denk het niet. Want uh, daarvoor is het geluid nu wel erg... rauw. en uh, wat betreft... Uh, ja, uh, pittig genoeg. Dat, uh, dat de sponningen nog een beetje in de ramen moeten blijven zitten. En ik denk dat dat uh, met, met dit geluid... dat toch iets anders ligt. Daarvoor hoorde je Kendall of met uh, Liar... Uh, nu weer even de tijd om even wat gas terug te nemen. Joe Martius met haar laatste single van uh, eerder dit jaar. Tenminste, uh, in het voorjaar heeft ze dit uitgebracht. Long Term Parking.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 de laatste zijn Dat was het, Willemijn de Boer met daarvoor Joe Martins en Long Term Parking Hier is Starburn or a fool van Rowan van hun eerste EP voor uh, Midden in de Wacht uh, wakker meemaken. Rowan met uh, Stubborn or a Fool uh, van hun eerste EP. Uh, ja, Dit sluit er eigenlijk wel min of meer op aan. Fridolijn met uh, Truth or Dare...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 me oh, a goodness little goodness. ...van Dan Lyon... ...met uh, hele korte uitvoeringen... Yoko Uno van de eerste EP... ...en Paris at the Break of the Morning... ...dat kwam dan weer van een laatste album. ...zit erop deze alternatieve fan... ...volgende week is er dus uh, Row Half Height... ...straks uh, Nashville Radio... ...en dan sluiten we af... ...met het plaatje wat ik op Instagram heb uh, staan... Namelijk van een band die hier in 2017 is geweest. Met de bizarre en hele mooie opnames van Marcus van Dam. Is dit Cradle van Stillwave. Tot volgende week. Dag.